De bounty is onder meer bekend geworden van de filmreeks Pirates of the Caribbean. Het weer, bewolkt en regenachtig, vannacht geleidelijk droger. Morgen afwisselend wolken en zon, er is een kleine kans op een bui... en het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS e. Langs de lijn, met Jack van Gelder... Bijzonder, goedenavond. De sneeuwbal is van twee weken geleden gaan rollen en wordt alsmaar groter. Opnieuw heeft de wielerwereld een dopingbekentenis te horen gekregen. Steven de Jong, inmiddels ex-ploegleider van Sky... heeft toegegeven e te hebben gebruikt in zijn periode bij TVM. En daarmee beleefde de Nederlander een treurig einde van een fantastisch wielerjaar. In de zomer leek er nog niets aan de hand... en beheerste zijn ploeg de Ronde van Frankrijk. Nu moet hij tempo maken voor zijn kopman... en vooral ervoor zorgen dat hij zijn kopman niet los. Bradley Wiggins moet lossen hoor, Froome is beter. Maar Froome krijgt nu weer te horen via zijn oortje dat hij moet wachten. Stalorders voor Christopher Froome. Het vandaag gepresenteerde regeerakkoord toont weinig steun... voor de gewenste Olympische Spelen in Nederland. De nieuwe coalitie waardeert topsportevenementen... en ondersteunt de ambitie om de Nederlandse sport op olympisch niveau te brengen... maar zonder de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland te willen halen. U hoort André Bolhuis, voorzitter van NOC-NSF, want hij begrijpt het standpunt. Het NOC-NSF zal wel blijven dromen, misschien over een aantal jaar, om dat ooit weer op de agenda te zetten. Maar dat gaan we nu niet over praten. Dat zullen we misschien ooit doen. En in Amerika werden de San Francisco Giants... voor de zevende keer winnaar van de World Series... het officieuze, officieuze WK voor honkbalteams. Oh, ik am ecstatic. This is a wonderful evening. Great voor de city of San Francisco. En may the Giants repeat next year. We blikken vooruit op het bekertoernooi dat deze week weer op het programma staat. En we horen hoe het met Michel Vorm gaat. De doelman van Swansea City en Oranje die afgelopen weekend geblesseerd raken. Dit alles en meer tot 11 uur in NOS langs de lijn. Steven de Jong heeft toegegeven dat hij in zijn wielerloopbaan EPO heeft gebruikt. En dat is de reden waarom hij gedwongen is op te stappen bij Team Sky. Nieuwe regels binnen die ploeg noopte de Jong tot het tekenen van een verklaring... waarin hij moest aangeven nooit doping te hebben gebruikt. En daar kon de Jong dus niet aan voldoen. Steven de Jong heeft via Team Sky een schriftelijke verklaring gegeven... en daarin zegt hij onder meer het volgende. Ik heb doping genomen, maar daar heeft niemand mij toe gedwongen. Natuurlijk wist ik dat het verkeerd was en was ik bang voor de risico's die ik nam. Ik heb er ook spijt van, van wat ik heb gedaan. Ik heb EPO gebruikt op een paar momenten in mijn carrière tussen 1998 en 2000. Ik kon er vrij gemakkelijk aankomen en ik wist dat het niet te vinden was. Het was mijn eigen vrije keuze. Ik ben ermee gestopt omdat ik niet langer mijn gezondheid op het spel wilde zetten. We gaan verder met de repo over EPO, want u hoorde Steven de Jong. Even verder zegt hij in zijn verklaring het volgende. De jaren nadat ik was gestopt waren soms moeilijk. Toch ben ik erin geslaagd om wedstrijden te winnen... op momenten dat ik geen doping meer gebruikte. Ik heb de grootste fouten lang geleden al gemaakt... en ik moet dat nu toegeven. In de hoop dat ik door kan met mijn leven. Hoewel ik in de wielersport werkzaam zou willen blijven... weet ik dat dat niet kan bij Team Sky. Ja... Zo zegt Steven de Jong die afgelopen drie jaar dus bij Team Sky heeft gewerkt. En dat hij bij die ploeg vertrekt betreurt hij, maar hij toont begrip omdat het gewoon niet anders kan. De discussies binnen de ploeg hebben mij de kans gegeven om eerlijk te zijn. Er zullen sommige mensen zijn die vinden dat ik beter mijn mond had kunnen houden. Maar ik vond het een goed moment om open te zijn. Het beste moment om mijn fouten toe te geven. Het is tijd om erover te praten. Dus, Steven de Jong is een verklaring over dopinggebruik. We gaan erover doorpraten over die bekentenis van de Jong... met Gio Lippens en Bart Voskamp, onze wielerspecialisten. Goedenavond, heren. Goedenavond. Ik kan me zo ontzettend goed voorstellen dat als je ooit iets gebruikt hebt... dat je nu allemaal zoiets hebt van ik ren naar de microfoon... waar is de camera, ik wil in de telefoon roepen... ik heb gebruikt, ik heb gebruikt en je bent eraf dat richting mij gericht of vraag je tegen aan Gio? Uh, Gio heeft ontzettend geslikt, dus ik vraag het in eerste instantie aan ja, in Gio. mag je dan aan mij vragen, maar <laughs> ik denk dat mijn verklaring niet zoveel <laughs> zo toevoegt. Nee, maar kan, kunnen jullie daar iets bij voorstellen, jongens? Tuurlijk, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Uh, en en, en uh, ik ben ook niet zo verbaasd over die uitlatingen van de jong. nu. Uh, zeker niet na wat er afgelopen zaterdag is gebeurd, dat hij uh, ja, bij Team Sky uh, moest verdwijnen. Ik bedoel, het zat er aan te komen dat er iets aan zat te komen. Maar inderdaad, ja, ik, ik, ik wacht ook gewoon iedere keer maar weer op de volgende. Die, uh, die komt met een verklaring. Dus, dus ik, ik, ik zou er niet zo verbaasd om zijn. Bart, jij duikt even weg. Uh, <lacht> ik, ik, uh, als je het goed vindt, trek ik je er toch weer even bij. Want 14 ja. jaar geleden toen reed jij ook voor TVM. Uh, je was ploeggenoot van de Jong. Uh, nou, zeg het maar. Hoeveel heb jij gebruikt, man? Ja, nog niet zoveel, hoor. Niet anders niet het een verkeerd verband teruggelegd, denk ik. Nee, maar dat zijn dingen en dat is een beetje moeilijk uit te leggen maar Steven geeft het ook wel aan, dat zijn dingen die, ja, die mensen voor zichzelf beslissen om, uh, om, om eventueel wat te gaan doen om welke reden dan ook, of om beter te zijn of om de druk aan te kunnen, of om welke reden dan ook, dus ja, uh, ja hij heeft er natuurlijk lang over gezwegen en hij is nu natuurlijk voor een keus gesteld van ja geef openheid van zaken uh, dat je nooit gebruikt hebt, dan kun je het contract tekenen en gaan we verder en blijkbaar staan daar denk ik clausules in en heeft hij zelf ook gedacht van ja daar kan ik niet mee leven, dus ik, ik, wil, uh, ik wil openheid van zaken geven en uh, ja, dat heeft hij op deze manier gedaan. Maar Bart, uh, jullie logeerden niet in uh, gigantische grote hotels... Uh, dat uh, de ene in de ene vleugel en de andere in de andere vleugel uh, sliep. Uh, hebben jullie kamers gedeeld? Ik heb geen kamer met Steven gedeeld. Maar heb jij ooit was, wat... Ik uh, was de klassieker man. Oké. Okay. En uh, ja, ik was een beetje meer de honderman de en uh, de wedstrijd in Spanje. Steven was de man van de klassiekers. En, uh, maar ja, heb jij nooit wat gemerkt? Nee, maar dat zou ik ook nooit gemerkt hebben. Ik bedoel, dat is toch een stukje... Ik denk ook wel een stukje schaamte, ook destijds. Dat zijn ja. geen dingen, denk ik, dat je dat open en bloot op de tafel gooit. Tenminste, dat heb ik nooit, uh, nooit zo ondervonden. Maar ik kan me zo goed voorstellen, Bart, als je in die tijd rijdt en je ziet opeens mensen uh, van je wegrijden waarvan je denkt: hé, hey, dat is gek, want twee jaar geleden uh, ja, dat, hield. het. Dat natuurlijk heb je dat wel. En, en zeker in de jaren negentig heb je echt momenten gehad, uh, nou ja, zonder namen te noemen, maar met dikke sprinters uit het zuiden van Europa. die op een gegeven moment de, de, de, de kopgroep leiden terwijl je tijd binnen probeert te komen. Heb je natuurlijk uh, je bedenkingen, maar. Ja, zolang iemand door een dopingtest komt en, en, uh, ja, en niks vertelt, dan, dan weet je niet beter. Dan heb je alleen, ja, dit klopt niet, maar ja, daar kun je niet zoveel mee op dat moment. En nu achteraf kun je daar wel wat mee. Maar goed, dan praten we weer eens we over zo lang geleden. En dan zeggen we mensen, ik ben niet ontzettend kwaad. Ja, dat probeer, dat probeer je ook niet te zijn. Want we hebben ook een hele leuke tijd gehad. En het is niet alleen maar uh, sodom en Gomorra geweest. Het is ja. ook een hele mooie sportieve tijd geweest. En ook een, een, een, een mooie tijd. Die wil ik ook liever zo uh, onthouden. Begrijp ik, maar Steven heeft uh, dus vrij makkelijk, zei hij Connie uh, aan Epo komen. Heb, ben jij nooit in de verleiding geweest dan? Om, om te denken van uh, ik, ik vind het ook wel eens lekker om, uh, om voor uh, aan te rijden naar die Italiaanse uh, dikbillen. Ja, maar, maar je niet altijd doping nodig om vooraan te rijden. Kijk, iedere, iedere renner heeft zijn eigen kwaliteit. Hè. En uh, kijk, om een Tour de France te winnen, denk ik achteraf dat het misschien handig was geweest. Maar ja, goed, dan loopt je tegen het land. Maar ja, goed, ik, ik ben uitgegaan van mijn eigen kracht en uh, ik heb mijn etappes tussendoor gezocht. En, ja. Uh, ja, dus wat David Miller eigenlijk nu ook uh, in de Tour zegt, ja, je kunt ook winnen zonder. Die heeft in het verleden wat gebruikt. En die geeft ook aan van, nou, ik, ik, ik rij nu echt zonder en je kunt ook winnen. Ja goed, en dat kan ook. Het is niet zo dat je alleen maar op EPO uh, koersen kunt winnen. En, het zal er waarschijnlijk wel makkelijker zijn van geweest. En maar. het is niet zo dat je als over een x-aantal jaren uh, met kleinkinderen op schoot zit... dat je denkt, ja, nu wordt het toch eigenlijk het moment dat opa Bart het ook een keer vertelt. Nee, nee. Die behoefte heb ik helemaal niet. Goed. Uh, kleinkinderen niet hoeven het te ja, vertellen. kleinkinderen wel. Maar goed, <laughs> okay. ook, ik hoop dat wachten, want ze zijn 15, 17 en 2,5. Dus. Nee, ja, die van 2,5 zeker. Ja. Uh, Gio, uh, dan even praten over... de uh, Jong, die zegt... ik heb het allemaal uh, zelf gedaan. Uh, maar je hoort toch ook dat er sprake was... van een georganiseerd netwerk. Uh, denk jij dat hij mensen om zich heen wil beschermen... en, en niet uh, daar ook weer de schijnwerp op wil zetten? Het is verschrik uh, verschrikkelijk moeilijk om daar natuurlijk echt iets heel concreets over te zeggen... als je gewoon geen bewijzen hebt. Uh, maar laten we zeggen, de verhalen kennende... Ook uit het verleden. Ik, ik kan het me gewoon niet voorstellen. Bart moet dat maar tegenspreken, maar ik kan het me gewoon niet voorstellen dat iemand op eigen houtje dat soort dingen doet. We hebben het in de tijd gezien bij Mark Lotz, die dat verklaarde hè, toen hij bij Quickstep uiteindelijk uh, op uh, het gebruik van EPO werd uh, betrapt. En eruit werd gegooid en zei van ja, ik ben zelf naar Aken gegaan. Ik heb daar zelf wat spul gekocht en uh, ik had het nooit moeten doen. Uh, laten we gewoon heel eerlijk zijn. We hebben dat nu ook uit het hele rapport... Uh, van USADA hebben we dat toch wel een beetje naar voren zien komen. Die hele periode is toch een, een, een, een tamelijk ingewikkelde periode geweest voor renners. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat renners zich binnen dat hele uh, kader... Hè, uh, iedereen om hun heen uh, zagen ze wedstrijden, winnen bij wijze van spreken... met uh, gebruik van middelen. Dat renners op een gegeven moment voor de keuze komen te staan van... jongens, wil ik meedoen? Wil ik meedoen in dit spel? Wil ik iets presteren? Dan moet ik op een gegeven moment ook meedoen met uh, het, het, het nemen van verboden middelen. En uh, ja, op dit moment denken we daar gelukkig zeg ik dan, uh, heel anders over. Maar laten we zeggen, de verklaringen die toch de laatste dagen... allemaal naar voren zijn gekomen, en het zijn niet van de minste... Hè? Bobby Julich natuurlijk, die nu ja. weer naar voren is gekomen. Sean Yates die naar huis is gestuurd. Uh, nou ja, daar wordt dan van gezegd om privé redenen. Maar ook hij heeft in het verleden banden gehad met Lance Armstrong... en met die ploeg natuurlijk. Er is die ploegleider geweest. Hij is ploeggenoot geweest van Lance Armstrong... Ja, ik, ik, ik heb het idee uh, dat misschien die renners op dit moment niet staan te trappelen... zoals jij dat net aangaf, van om naar die microfoon toe te rennen... en dan heel hard te roepen van jongens, ik heb geslikt. Ja, maar, maar ik kan, heb maar wel toch, idee dat ik kan straks me straks toch een, iets bij voorstellen, weet je? Dat, je. dat je zoiets hebt, ik kan er niet mee leven. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Ik kan me wel voorstellen dat er straks gewoon iets gaat gebeuren... als er een waarheidscommissie komt, hè, zoals dat bepleit wordt... onder andere door die voorzitter van de KWU, Marcel Wintels. Ja. Uh, als renners bij wijze van spreken met een, een, een, ja, een, een schoon gemoed kunnen gaan praten... zonder dat dat nou directe consequenties heeft in hun voortbestaan. Want de ene is ploegleider daar, de ander doet dit, de ander doet zus. Ze hebben allemaal nog banden met het wielrennen. Ik heb het idee dat dan misschien wel eens een keer gewoon dat hele... Ja, dat, dat, dat die, die cocon openspringt en, en, en dat iedereen dan ook gewoon daadwerkelijk... Het lijkt me echt bevrijdend, is. in ieder geval geestbevrijdend. Uh, Bart, nog heel eventjes over de Team Sky. Uh, heeft, ze hebben dus de jong nu ontslagen. Uh, ze konden eigenlijk weinig anders, hè? Nou, ik ben het er niet helemaal mee eens, hoor. Um... Ik, ik heb natuurlijk ook wel, uh, ik heb Steven de Jong nog in, ja, in onbeduidende koppeltijd gesproken waar we als oud renners uh, hebben gefietst. En uh, ja, ik weet gewoon van hem, hij is, hij is, hij is een, mens, een mens, hij kan goed met, uh, met mensen omgaan, kan ze goed motiveren. Uh, ik heb ook nog een Swanje gesproken waar die vroeger Swanje bij mij is geweest en die heeft ook echt aangegeven voor de, deze hele affaire. Ja, Steven is echt de uh, coming man bij Sky, doet echt goed zijn werk, de, de renners lopen allemaal met hem weg. En dan denk ik van ja, moet die, moet die jongen door een fout in ver in zijn verleden nu geslachtofferd worden door de hele gang van zaken die nu speelt? Daar, daar ben ik het eigenlijk niet zo mee eens. En aan de andere kant vind ik het ook nog een keer zo, dat, kijk hij geeft ook aan dat hij een fout heeft gemaakt in het verleden. Zou het dan niet mooi zijn als hij uh, de jonge renners kan uh, laten leren van zijn fout uit het verleden? Ja, zeg maar, maar een sport, sportreclassering. Of, of mensen die een fout hebben ja. gemaakt. Die wordt dan ja. ook aangesproken. Die iemand die weet hoe het gaat... en weet hoe je de valkuil uh, in kunt lopen... dat die mensen kan waarschuwen. Want ja, we, go we gooien ze de laan uit... We sturen ze de laan uit. En we doen niks met het verleden op deze manier. Het is net zoiets van, hè, we onthoofden een aantal uh, ploegen en, en, en de wielrennerij. En voor de rest doen we alsof er niks aan de hand is. Ik denk dat we ook lering moeten trekken uit het verleden. Ja. Uh, Gio, jij zat uh, iets tussendoor te mompelen, maar ik denk met inhoud. Ja, 100 mee eens uh, met dit verhaal. Uh, ik, ik ben ook bang dat op het moment dat straks die hele... Kijk, er komen nog veel meer zaken aan, dat weten we allemaal. Dat Ferrari-verhaal speelt. Het verhaal uh, in Spanje speelt Fuentes. Uh, met Fuentes, ja. die rechtszaak... Uh, Stel nou dat er dadelijk uh, uh, heel erg veel mensen uit het verleden... ineens toch met het verhaal naar buiten komen van... ja, oké, okay, we hebben in die tijd gewoon meegedaan met dat spel... Moet je al die mensen dan uit de wielrennerij gaan weren? Ik, ik denk het niet. Wie moet dan inderdaad de renners gaan vertellen hoe ze moeten koersen? Uh, de, je bent de kennis in één keer kwijt van het wielrennen. Even los van dopinggebruik of geen dopinggebruik. Maar ik denk dat er heel veel mensen bij zitten... die nog he, heel erg van waarde kunnen zijn voor het toekomstige wielrennen. Ik vind alleen dat je bij een paar hele notoren gevallen... nou, neem dan de zaak Armstrong... maar neem bijvoorbeeld ook iemand als Alexander Vinokourov... waar je aan alle kanten merkt, daar is iets gebeurd in het verleden... maar er is geen enkel gevoel van spijt... Van van berauw, dat soort mensen. Mm -hmm. Persoonlijk, als ik, als ik een zoon zou hebben die wil rennen... die zou ik dan niet aan Vino Kurov uh, toevertrouwen. Uh, terwijl ik dat bij wijze van spreken wel zou doen... bij iemand als Steven de Jong, waarvan ik weet... of waarvan ik het gevoel heb dat hij dan toch op dit moment... gewoon een nieuwe start zou kunnen, moeten kunnen maken. Maar hebben we dan tot slot uh, niet eerder... Uh, in plaats van een waarheidscommissie... Uh, een week schoon schip nodig? Waarin, bij wijze van spreken, je zegt... nou, de in deze week, voor uh, volgende week zaterdag 12 uur... kan je alles zeggen wat je gedaan hebt... en we maken schoon schip. Ja, wapens inleveren hè. Ja, natuurlijk in nou ja, ja, sommige ja, landen. Ja, dat is zoiets. Ja, en dan gewoon inderdaad uh, schoon schip maken. Maar ik vind wel dat je dan wel goed moet kijken naar de gradatie. Uh, ik vind mensen die het hele zaakje georganiseerd hebben, zoals Lens Armstrong dat gedaan heeft. Die zijn gewoon te ver gegaan. Die, die hebben toch min of meer crimineel ook, tussen aanleggstekens, gehandeld. Uh, uh, bin, binnen dat wereldje. Ik vind, daar moet je weer een ander verhaal uh, van maken. Die hebben trouwens ook altijd heel hard lopen ontkennen. Ik vind, als iemand op een gegeven moment door de man valt... en inderdaad bekend en zegt dat het stom is geweest wat hij gedaan heeft... want dat kan, hè? Ik bedoel, we praten nu over de tijd uh, rond de e-wisseling. Ja. Dat kan, dat, dat zijn ook jeugdzonde, zoals uh, die Steven de Jong dat zelf zegt. Ik vind, daar moet je op een gegeven moment moet je daarvan af kunnen komen... zoals dat in de normale maatschappij ook geldt... als je iets misdaan hebt. Duidelijk. Bart, nog een uh, epiloog? <laughs> nee, ik, ik, heb, ik heb de laatste dagen zoveel gehoord. En uh, ja, weet je wel, ik, ik, ik hoop alleen dat... Uh, nou ja, uiteindelijk dat op de keer dat de wielersport op een gegeven moment echt, echt betrouwbaar wordt... en dat je inderdaad je kinderen gewoon op wielrennen durft te doen... dat dus ja. je weet dat het gewoon echt de zuiverste sport van de wereld wordt. Het is misschien een utopie, maar we zijn een eind in de goede richting. En ja, ik, ik vind ook wel... Uh, op een gegeven moment, we leren uit het verleden en ga daar wat mee doen... in plaats van iedereen te bekritiseren en dat het allemaal slechte mensen waren. Ik denk dat er te veel speelruimte in het veld is geweest... en dat het heel belangrijk is dat teugels worden aangehaald... en dat er gewoon een morele omslag moet komen. Heren, beide, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Okay. Ik vind het zo mooi om dat laatste stukje nog even te laten horen van de Monica. Het zou me niet verbazen als de Toet Tielemans was die meespeelde op deze plaat van de Eurythmics. Een nummer uit 19 is het 85, there must be an angel. We gaan verder met datgene wat er vandaag in Den Haag gebeurde... en uh, de reflectie die het heeft op de sport. Want vanmiddag werd dus in Den Haag het regeerakkoord gepresenteerd. Voor de topsport was het even slikken, want de coalitie ziet er geen heil in... om de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Daaraan zijn volgens PvdA en VVD te veel financiële risico's verbonden. André Bolhuis, voorzitter van NOC-NSF, heeft begrip voor het standpunt. Wij hebben natuurlijk toch ooit gezegd... we gaan Nederland in, sport in Nederland op een hoger niveau brengen. Daar gaan we een aantal jaren voor nemen. En daarna gaan we kijken of de samenleving ook die spelen wil organiseren. Dat de regering nu zegt, dat is niet onze hoofdprioriteit... dat begrijpen we heel erg goed. Wat we wel geweldig vinden is dat sport veel meer mogelijkheden krijgt... in dit regeerakkoord. Sport in de breedte, sport voor kinderen, sport op school... sport in de samenleving... Dus wij zijn daar heel blij mee. Ja. Verder zijn we blij dat evenementen een kans krijgen. De jeugd Olympische Spelen in Rotterdam een kans krijgt. En dat stemt ons tot... Uh, we zijn blij daarmee. Ik ja. heb een compliment voor de minister van Sport. Maar nog even terug toch naar uh, het uh, hier naartoe halen van de Olympische Spelen van 2028. Dat leek een plan aanvankelijk uh, toch breed gesteund. Hè? Er was veel enthousiasme, ook vanuit de overheid. Dat lijkt nu een beetje weg te vallen. Dat moet u toch ja. Ja, niet uh, bepaald uh, gelukkig stemmen. Nou, Ik begrijp dat we nu in deze tijd van crisis en economische krimp... dat we niet iets gaan, gaan praten over een evenement... wat over 16 jaar plaats moet vinden en wat dan financiële risico's stelt.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 wel in de vorm zoals wij eh, daar nu mee omgegaan zijn. Maar niet in de vorm zoals wij altijd geambieerd hebben. Dat over een aantal jaren daar een discussie over voeren. Maar wat zijn dan de consequenties voor de aanpak op dit moment? dat wij sport op een andere manier in de samenleving gaan versterken. Sport op scholen, sport voor kinderen die niet aan de beurt komen. Sport in samenwerking met obesitas, het organiseren van evenementen. Wat ook heel belangrijk is, is dat als er meer geld uit de kansspelen komt... dat voor sport bestemd is. Eh, daar gaan we mee aan de slag. En we gaan nu niet verder aan de slag met de actuele organisatie van de Olympische Spelen. Nee. Bent u niet bang dat hiermee ook het, het stimulerend effect uh, een deuk oploopt? Uh, nou, kijk, die Olympische Spelen waren wel, als je dat ooit zou gaan doen... een positief effect voor de sportparticipatie nu. Dat geloof ik absoluut. Maar in deze contest is het heel realistisch om dat niet met elkaar te verbinden. En voor het eerste, namelijk die sportparticipatie en de top-10-ambitie... daar staat de regering voor achter... En dat geven ze ook in dit regeerakkoord te zien. Daar zijn we heel blij mee. Proef ik bij u vooral ook begrip voor deze, ja, noem het maar maatregelen. Nou, begrip, heel veel begrip. En ook, uh, ja, ook bewondering voor de inzichten van de minister van Sport, hoe ze op deze manier dit in deze tijd toch de sport uh, zijn plaats geeft in, uh, in onze samenleving. U wordt niet ongerust, mag ik het zo stellen. We worden niet ongerust. We zijn blij met sport in het regeerakkoord. En daar gaan we hard mee aan het werk. André Bolhuis in gesprek met Matthijs Weststraten. Ja, eh, het klinkt mooi. Eh, ik ken André heel goed. Eh, het is mooie gezalfde taal, bijna eh, politiek ondersteund. Maar ik kan me voorstellen dat een van de oud en voorstander van het Olympisch Plan van 2028, kisten van der Kolk... goedenavond overigens, de Olympische roeikampioenen van, uh, van Beijing... Eh, daar niet zo ontzettend enthousiast over is. Nee, nou, ik vind het inderdaad hele mooie woorden. En uh, ik... Ik moet zeggen dat ik gelukkig niet zo uh, politiek uh, getint uh, ben. Nee, praat jij nou uh, eens lekker vanuit je hart. Ja, um, ik verbaas mij eigenlijk, uh, juist omdat er op dit moment nog heel weinig geld met het Olympisch plan... in het opzicht van het binnenhalen van de Spelen gemoeid is, dat ze dan dat aspect vanaf halen. Het lijkt mij juist dat, hè, wat voortdurend ook hebben gezegd, hè, die stip aan de horizon... Dat die stip aan de horizon maar er juist moet blijven. om die initiatieven, juist die initiatieven van de breedte sport, obesitas. Uh, meer gymuren op school. Hè, wat natuurlijk ook, ook een van die uh, punten waar het regerenkort is. Uh, dat waren juist ook onderdelen van de Olympische ambitie. En dan is het leuk om te zeggen van. oké, okay, we ondersteunen de Olympische ambitie. maar we gaan niet uh, meer voor de speler uh, naar Nederland halen. En ik denk van ja, als ik denk aan mijn eigen sportcarrière. hoe ik in 2007 eigenlijk weer terugkwam. om voor 2008 te gaan voor die Gouden Olympische medaille. Nou ja, zonder die Spelen was ik echt nooit meer zo fanatiek gaan trainen. Dan denk ik, ja, waar train je voor als er geen stip aan de horizon meer is? Als er niet een, he, dat wenkend perspectief, zoals we dat zo mooi noemen, is. En ik denk, van dat is wel wat uiteindelijk uh, stimuleert en het echt uh, als breekijs kan fungeren. En het hoeft weinig te maken met financiële investeringen. Maar meer wat kan je de uithaling. Ik denk dat dat niet goed voor het voetlicht is gebracht. Dus, nee, heb je ik is het eigenlijk zonde. Ja, Kristen, heb je niet het idee dat ze uh, bijvoorbeeld dit nu hebben aangewend... om te zeggen, moet je luisteren, iedereen moet inleveren... we moeten bezuinigen, er moet nu 16 miljard uh, bezuinigd worden... dan is het idioot om te zeggen, in 2028 en alles wat er in het voortraject komt... daar gaan we in investeren. Dat ze dat een beetje hebben aangegrepen om aan te tonen van... ja, alles moet minder en we kunnen geen gekke dingen in de toekomst doen. En dat dan de sport natuurlijk wel heel makkelijk is om dat te benoemen. Nou het, ik, ja, het is een beetje een, een angstpolitiek van op dit moment mag je niks, maar het is niet dat in dit plan nou de miljarden te halen zijn hè, van die 16 miljard die we nee. moeten bezuinigen. Het gaat om 2028, dat is 16 jaar verder. Ik denk soms moet je wel ook nu gaan investeren in straks, hè, waar hebben we het over, over zorgkosten, over obesitas. en juist door middel van het sport, juist door middel van het plan kan je een aantal andere kosten gaan drukken. Dus je kan juist dat plan gaan inzetten om op andere vlakken te zorgen dat je kostenbesparend werkt. Dus ja, dan denk ik van, je moet gewoon... Ja, het is gewoon een beetje logisch nadenken... en dan op de goede manier inzetten. En dan, hoeft het, dan gaat het niet om het geld wat erin gaat, want... Het is helemaal niet op dit moment een kostenverslindend plan. Dat is inderdaad misschien pas uh, in 2020, als je zegt we gaan dat dit doen in 2021, dat IOC zegt oké, okay, ze mogen het hebben. Ja. En maar dan dit is natuurlijk een heel een van de zoveel kandidaten. Op dit moment is het een heel slecht signaal naar het IOC toe, hè? omdat men uh, vindt dat uh, het land, de regering achter een plan moet staan. Ja, nou ja, ik vind het helemaal zonde. Omdat ik denk van, ja, zo'n Olympische Spelen en ook dat dit dat er naartoe. Het is een manier om jezelf op het wereldpodium te verkopen. Van hè, waar zijn wij nou goed in? Dat is niet alleen als sport waarin wij kunnen excelleren als klein land. Maar ook gewoon in wat zijn we verder goed in? Hè? Het watermanagement, architectuur, internationaal befaamd. We zijn een exportland. Dat is toch de Spelen ideaal podium om gewoon dat allemaal voor het voetlicht te brengen. Nou, en dat podium, dat nemen we onszelf nu af. Dat ik, is eigenlijk zonde. Ik is begrijp eigenlijk nou waarom kans op inkomsten. Ik begrijp nou waarom jij Olympisch goud hebt gewonnen. Want volgens mij ja. ga je de hoe je naar uit, letterlijk. Um, maar um, j, j, j, er is hoop, hè, want we hebben het over iets wat over 16 jaar eventueel zou moeten beginnen. En in dit kabinet ja. zit er maximaal vier jaar, toch? Ja, dus ik heb ook nog een goede hoop hoor. Ik ben een opportunist. Daarmee heb ik ook goud gewonnen. Maar uh, dus ik denk, nou ja, over vier andere tijd. Dus als we na dat vlammetje gewoon wel laten branden en gewoon wel vanuit Olympische ambitie blijven werken, die wel nog steeds ondersteund wordt. Uh, dan bouwen we altijd nog aan die basis. En dan mogen we altijd nog wel blijven dromen van dat uh, perspectief, denk ik. Heel goed. We houden het leven, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. We gaan verder met dressuur. Wim Ernest volgt Chef Jansen op als bondscoach van de dressuurruiters. De Hippische Bond wilde het nieuws vandaag bekendmaken, maar afgelopen zaterdag lekte de aanstelling al uit. Een van de paarden heeft zich, denk ik, versproken. Daarom bleef het bij de persconferentie in Hoge Mierde alleen bij de presentatie van Ernest. Die is in het wereldje bekend als jurylid en was daarom niet verrast toen hij werd benaderd. Ik ben natuurlijk in de dressuurwereld enigszins bekend. Ik, heb, uh, ik ken het hele wereldje. En ik ben ook ja, onderlegd in een hele hoop zaken. Dus wat dat betreft had ik wel verwacht dat het bij mij, in ieder geval ook bij mij zou komen. Ja, u bent ook oud jurylid. Is ja. dat een, een logische stap van jurylid naar bondscoach? Nou, misschien geen logische stap, maar wel een stap die voor mij een uitdaging inhoudt. Ik ken het jurywereldje natuurlijk al van haver tot schort. Dat zou ik ook nog al 15 jaar kunnen doen. En we mogen tot 70 jaar mogen wij internationaal jurylid zijn. Maar dat vond ik eh, toch niet de uitdaging die ik in dit eh, bondscoachschap kan vinden. Chef Jansen kennen we allemaal. Uh, hij is inmiddels opgestapt. Is wel een totaal ander type dan u, hè? Ja, het is een heel ander type, maar we zijn heel goede vrienden. We kennen elkaar al meer dan 30 jaar. En we respecteren elkaar ook. Uh, we hebben ook regelmatig overleg met elkaar. We zien elkaar niet, met, niet iedere dag, maar uh, toch wel een aantal keren per jaar. En uh, ja, dat houdt erin dat we elkaar respecteren. En ook in de komende tijd uh, met elkaar zullen optrekken en ook al met elkaar... Uh, over een aantal zaken van gedachten zullen wisselen. Ja. Waarin uh, verschillen jullie het meest? Ja, dat zijn twee totaal verschillende personen, denk ik. Ik denk dat ik veel meer uh, de man van het bruggenbouwen ben en chef meer de man is van de, uh, ja, uit, de, de, de uiterste. Hè? Zaken tegenover elkaar zetten, zaken onder spanning zetten, terwijl ik meer de man ben van uh, het compromis en het overleg ja. en de samenwerking. We zijn de Spelen net achter de rug. Het begint een nieuwe Olympische cyclus. We met een schone lijn beginnen. Kunnen we grote veranderingen verwachten onder u? Nou, we moeten natuurlijk ons realiseren dat Chef in de afgelopen jaren heel veel succes heeft geboekt. Met zijn team, met zijn organisatie. Dat zal heel moeilijk zijn om dat te evenaren. Wij gaan heel duidelijk inzetten, enerzijds op de korte termijn. Met andere woorden, presteren op de kampioenschappen volgend jaar en de komende jaren. Daar medailles proberen te halen met het team en individueel. Uh, maar daarnaast gaan we bouwen aan uh, de toekomst. Met andere woorden, lange termijn. En daar vooral de overstap vanuit de jeugd naar de senioren. Uh, proberen uh, vloeiender te laten verlopen. Meer ja, topjeugdruiters die wij hebben in Nederland. Uh, proberen door te laten stromen naar de senioren. Om op de lange termijn ja, meer aanwas te hebben. En een betere structuur nog daar neer te leggen. Van alle kanten wordt gezegd, dit is de geschikte kandidaat. Uh, zojuist Maart van der Heijden had het over misschien wel de perfecte kandidaat. Hoe komt dat toch? Dat zou ik niet weten, dat moet je aan hun vragen. Um, ja, ik hoop dat ik in ieder geval waar kan maken, de hoge verwachtingen. En ik ga er in ieder geval ook hard aan werken om dat waar te maken. Ja. Is er al contact geweest met de ruiters? Um, incidenteel contact. Natuurlijk zie je mensen op wedstrijden wel eens. Ik heb afgelopen zaterdag Patrick van der Meer hier gesproken. Om, hebben we samen een kliniek gegeven. En ik, ja, ik ervaar daar een positieve grondhouding. Uh, dus uh, laten we hopen dat het uh, zich kan... Uh, yeah, als het ware gaan uiten in medailles in de komende jaren. Ja. Op weg naar Olympisch Goud in Rio? Laten we het hopen. Dat was ook weer een bijdrage van Matthijs Weststraat. Ik heb geen idee wat hij na 11 doet, maar hij is in ieder geval druk geweest vandaag. We gaan verder met, uh, het, ja, het, toch wel heel bijzonder, we gaan verder met turnen. Epke Zonderland werd in Londen de Flying Dutchman. Een onvergetelijk gebeurtenis. En dat was eigenlijk met dank aan zijn triple. Drie vluchtelementen achter elkaar. Het was uniek. Niemand doet en deed hem dat na. Maar in de lute probeert een andere Nederlandse turner... in de voetsporen te treden van de Olympisch kampioen. Ik heb het over Bart Deurlo. Hij slaagt er onlangs voor het eerst in om Epke's trippel te voltooien. Moet hem tot een wereldtopper op de rekstop maken. Maar eerst moet Durlo veel trainen om de vluchtcombinatie stabiel te krijgen. Nou, als je iets stabiel wil krijgen, dan kan je maar één man te plekken hebben voor ons, Edwin Cornelissen. Het zijn de voorbereidingen, Bart, voor de training. Wat ben je allemaal aan het doen aan je armen? Ja, gewoon intapen voor mijn blaad, die ik heb natuurlijk. En uh, mijn lees goed aan het doen. Ik ben nu eerst met mijn nieuwe leertjes bezig. Eerst even gewoon uh, een beetje internen. En pak ik straks mijn oude bijen, dan ga ik even vliegen. Dan ga je vliegen over de rekstok. Ja, zo dat doe ik. En zo draait Bart een aantal keren om die rekstok heen om een beetje op te warmen. Om uiteindelijk te doen wat we al op een filmpje op YouTube konden zien. Achter elkaar de Casina, de Kovac, de Koolman. De triple die Epke wereldberoemd maakte. Ja, Gaat we beginnen gaat beginnen. Hey, we hebben op YouTube al gezien, hè? dat filmpje waarin je die triple date van de Epke. Dat was voor jou de primeur. En ik zag ook nog een foto waar je een euforische reactie op jouw gezicht zag. Want uh, ja, wat deed dat toen dat lukte? Ja, je werd gewoon blij. Zo van, uh, ja, Olympisch kampioen doet het, ja, doe ik het ook. Maar je bent sowieso al bent natuurlijk bezig in. Je pakt hem steeds net niet en dan pak je hem een keer wel. Ja, gewoon een mooi moment. Voelt gewoon goed. Nou, ik heb hem op YouTube gezien, maar nu wil ik hem dus even in het echt zien, hè? Ja, dat wil ik ook. Ja, het piepen en het kraken van de rekstok als die reusachtige draaien eroverheen worden gemaakt. Jeroen Jacobs, de trainer van Bart, hij is nog aan het opwarmen. Hè? Hij moet niet te hoog vliegen trouwens, want dan raakt hij het plafond in deze al Nou, dat gaat net goed. Dat was een keer eerder getest. De eerste die we altijd doen is op afstand en dat hij weet waar die is, zodat hij de volgende weer... Even de rekstok inschatten. Ja, precies. Wat ik vind dat je met je inzet, met je inzet dat coubertje weer pakken. Weet je er weer een beetje precies vanuit je rug. Even wat magnesium van de handen blazen. Dan gaat hij weer. Hij nou is de eerste. Hoi. Na de tweede valt hij eraf. Je moet iets eerder reageren op het moment dat je hem hebt. Wanneer ben je met het idee gekomen eigenlijk, om die triple te gaan doen? Hebben kun je een beetje geïnspireerd in dat opzicht? Ja, natuurlijk. Ja. Hij deed het en uh, was ook al niet opgekomen, denk ik. De volgende poging... Dan komt de eerste en de tweede. Oei! Ja, Bartje, Je slag onder moet, moet korter, hè, vind ik. Je turt ja, hem heel lang door en dan vol eroverheen. Korter en sneller. Het is nog een beetje de fine-tuning, hè, Bart? Uh, net steeds bij die tweede, dan gaat het net mis. Ja, het is zeg maar, de timing is gewoon moeilijk. Ik kan die kom wel pakken, die tweede. Alleen als ik er dichtbij of ver weg. Dus ik moet precies, precies goed komen. Dus dat is een beetje op de, op de loeren. Want dan kan ik gelijk die derde achterknallen natuurlijk. knallen ja. als ik die goed pak, doe ik gelijk die vierde dag De vaart maken. Ja, goed. Twee. Net iets te ver van de rekstok af, hè? Het scheelde een klein beetje, maar het was, het was goed. De eerste, de casino was goed. En dan nou hoor ik, Jeroen, de kenners wel zeggen... dat euh, ja, Bart eigenlijk die triple nog zuiverder kan turnen... dan dat Epke Zonderland dat kan. Nou, Bart uh, turnt hem redelijk zuiver. Uh, laat ik niks afdoen aan Epke, want die, uh, die is natuurlijk ook fantastisch uh, in zijn uitvoering. Maar uh, ja, Bart die is, uh, die, die turnt hem heel zuiver. Dat biedt natuurlijk perspectieven, maar het zit hem natuurlijk in de totale oefening. Hè? Want het was bij Epke de triple en de rest. Ja, precies. Ook aan die elementen zullen we moeten gaan werken. De komende vier jaar wil uh, Bart hetzelfde kunnen als Epke op de Olympische Spelen destijds. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Oh! oh bijna zeg. Je had er uh, twee, Bart. Die derde bijna. hè? Ja, met één hand. Dat had het niet. Nee, Tweeënhalf dan, hè? Ja. Nou hoor ik jou er net zeggen. Ach, en dan plak ik er gewoon nog een vierde aan vast. Wat uh, moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is de bedoeling. De vierde was de bedoeling. Ik doe elke doe drie. Ik doe ik een vier. En, uh, ehm. zeg maar, ik voel dat ik het kan. Zeg maar, die ene beurt dat ik bijna pakte. Ja. Die durft gewoon te zeggen dat hij voor vier vluchtelementen gaat. Lefgoozertje ben jij wel, hè? Ja, ik bedoel, je moet daar eigen doelen stellen. Korte doelen, lange doelen. Rio? Ja, precies. En, uh, dit en wat is... moet het worden daar? Ja, dat zie ik dan wel weer. Dat, ja, gewoon natuurlijk een uh, gouden medaille. Liefst. Nou, ja. Dat zijn gekke gedachten natuurlijk. Altijd in je achterhoofd houden, maar ik moet eerst maar eens gewoon gezond blijven. En uh, gewoon de eerste World Cups en de uh, EK en WK-finales en medailles halen. En die triple uh, stabiliseren, ja, vier, hè. Vier uh, stabiliseren. Ik ga, echt voor, ik ga echt voor vier en als dat niet lukt, dan doe ik die, nou, dan ga ik gewoon, doe ik die drie wel, maar ik ga wel echt voor vier. Oké, okay, één keer nog wel. Ah! Je bleef even lang tussen dat schuim liggen, Bart, balen dat hij weer niet lukte. Ja, het is niet echt balen, het is meer gewoon frustratie. Omdat je weet dat het kan? Ja, ik weet dat het ik, dat ik lukt. Ik voelde nu ook van, oh, ik heb hem, maar toch heb ik hem dan net niet. Okay. En dan voer je die, die deksel op je vingertop... en dan ga je net op je achtergrond en valt van nee. Lastig proces, hè? Ja, het is gewoon veel doen, hoor. Het is echt veel doen. Ja, nou, ik kan het heel lang en heel vaak doen... maar ik denk niet dat het lukt. Niet eens een single, laat staan een triple. Um, we gaan het hebben over honkbal. Het was spannend. De San Francisco Giants die hebben opnieuw de World Series gewonnen. Dat was niet zo spannend. Ze wonnen de Amerikaanse honkbaltitel heel eenvoudig. Maar het was met name... En uh, ja, De, de, de conference-kampioenschap was ontzettend uh, spannend. Want Detroit, uh, tegen, in Detroit waren de Giants uh, vannacht overigens met vier rieten sterk voor de Detroit Tigers. Waardoor de tweestrijd in 4-0 eindigde. Het was uh, een, uh, ja, een hele makkelijke overwinning in die finale. En um, laten we eens even gaan luisteren naar dat laatste stukje. 3-combination voor de Giants. Hier is Line drive in the center field. En dat is een big hit. Hier komt Therio: de throw. Time. Scudero delivers in the Giants' lead, 4 3 in the 10. For us to play like we did against this great club, uh, I couldn't be prouder of these guys. And, and you know, to be world champions in, in, in two out of the last three years, it's amazing. I Believe me, I know how difficult it is to get here. And I couldn't be prouder of a group of guys that uh, were not uh, going to be denied. And, Again, the 2 2 pitch. to nothing going on the road to Cincinnati in the division series. They came back and won it. I'd say thank you to my teammates, you know, to give me opportunity to be here. You know, the 562 game, you know, fight in the the two last series, you know, win six, six, you know, elimination games and stuff. But, you know, I, I, I, you know, I'm happy. I'm happy. I learned. I learned from my mistake. You know, but when, when you learn, you see all the results, you, you look more mature, de manager van de Giants, Bruce Boki. Hij prees zijn team en vertelde hoe trots hij is... om voor de tweede keer in drie seizoenen de titel te veroveren. Hij vertelde een hele hoop meer. Maar ik hoop dat u het allemaal heeft meegekregen. U hoorde ook Pablo Sandoval uitgeroepen tot de meest waardevolle speler. Hij blijft bescheiden en bedankt zijn teamgenoten. We praten verder met uh, onze honkbalverslaggever Andy, uh, Andy Houtkamp. En die uh, heb je nog rode ogen? Want het zijn altijd uh, lange nachten. Ja, gelukkig ging de, de klok een uur vooruit. Want normaal zijn ze om twee uur s'nachts, de World Series. En deze vierde wedstrijd was, begon om één uur s'nachts, maar toch tot een uurtje of half vijf. Uh, was het genieten, want echt, het was weer genieten. Het was een schitterende wedstrijd met alles erop en eraan met uh, dan de een voor, dan de ander voor... terwijl het al 3-0 in wedstrijden was. En deze wedstrijd werd in Detroit gespeeld. Best of Seven-series. En Detroit was toch eigenlijk wel een klein beetje favoriet... want je zei het al in het voorwoordje. Uh, um, het was 3-1 in wedstrijden voor St. Louis tegen San ja. Francisco. Uh, en toen won... Uh, eigenlijk uit het niets. San Francisco toch nog met 4-3, die uh, serie van Best of Seven. Maar Detroit had een echte sweep over de Yankees, de grote Yankees, de dure Yankees. En spelers in hun midden als uh, Prince Fielder en uh, Miguel Cabrera, die uh, iets unieks heeft gedaan dit jaar, want hij won de Triple Crown. En dat uh, was de laatste keer dat dat gebeurde door Carl Jastremski, en in 67, Stel even voor de mensen die jaar. het niet weten dat betekent... en, en niets van het Koninklijk Huis weten. Wat is een triple crown? <laughs> triple crown is uh, dat je in uh, de, de, de divisie waarin je speelt... en dat is voor Detroit de American League... Hmm. als uh, slagman het hoogste slaggemiddelde, de meeste home runs en het meest aantal RBIs. Uh, runs bet in, oftewel ja. binnengeslagen punten hebt. Dat is uniek als je dat als slagman uh, in alle drie die, uh, uh, die toestanden kunt doen. Dus zo'n hoog slaggemelde, 44 home runs en 139 RBIs. Zij waren de grote favoriet. Met ook nog een geweldige werper Justin Verlander. Uh, maar toen kwamen die eerste twee wedstrijden in San Francisco. Heel spannend. Uh, met uitstekende pitching uh, aan de kant van San Francisco. Uh, onder andere Zito. Die heel goed gooide. En Boomgarner. Uh, en ook relievers. En dat is de de, de kracht van dat team van San Francisco, van Bocci, die, die manager. Hij heeft goede startende werpers. En hij heeft goede werpers die het afmaken. De relievers met Romo en uh, Lynchicum Dat zijn hele goede spelers. En ook... Uh, Laat ik één man eruit pikken, Kane, die uh, vannacht op de heuvel stond. Die, heeft, uh, die kwam dit jaar voor het eerst bij uh, San Francisco. Was een hele goede werper hoor. Want hij krijgt voor zes jaar 141 miljoen dollar. Uh, maar gooide dit jaar meteen een perfect game. Nou, Jack, jij weet, als je een perfect game gooit als werper. Dan, kan jij gooien. In, uh, dan kun je wel. Uh, ja, dan kan je er wat doen. Uh, dus dat, dat, dat klopt allemaal. Ja, die San Francisco, uh, San Francisco Giants. Dus eigenlijk in een soort Houdini-act uh, in die uh, ja. uiteindelijke finale gekomen. Uh, de sterkte van de ploeg geef je aan. De tweede titel in drie jaar tijd. Ja. Uh, wat is het geheim dan van, uh, van deze ploeg? en De formatie. We, we hebben natuurlijk uh, bijvoorbeeld Moneyball gezien. Uh, waarin een team geformeerd werd op basis van... nou, dat past bij dat en dat past bij dat. Dat is hier niet gebeurd, hè, volgens mij. Althans op een andere manier. Een andere manier. Het is, um, hoe gek het ook klinkt, uh, het is een echt team. En honkbal is een hele uh, individuele sport. De, de spelers en werper is toch ja, bijna een, een wedstrijd op zich. En toch is dit een, een, een enorm team. En wat heel duidelijk is, om maar een voorbeeld weer te geven... Melky Cabrera is een speler die bij de San Francisco Giants kwam... was de MVP van de uh, All-Star Game... Uh, dus de meest waardevolle speler. Ja. Maar werd gepakt op doping. Kreeg een, boel, een uh, schorsing van 50 wedstrijden. En nooit gewielrend. En nooit gewielrend. Mm -hmm. Hij uh, uh, gebruikte wel uh, ongeveer hetzelfde spul. Maar wat dan daar weer zo sterk is, San Francisco, die, die uh, schorsing zat erop. Toen begonnen de playoffs en San Francisco zei: "Nou, Melkie, je bent wel heel erg goed, maar we doen het zonder jou in die playoffs, terwijl je een van de beste spelers bent. Ja, ja. Want we willen gewoon dat team, zoals het daar stond, die 50 wedstrijden richting die playoffs uh, houden we intact. En dat is uh, zonder Melky Cabrera. We proberen alles naar ons toe te trekken. Wat is het Nederlandse tintje bij de Giants? Ja, een hele leuke, want Hensley Meulens. Een uh, jongen van de Antilles, die. Uh, en misschien kun jij je dat ook nog wel herinneren. We hebben in 2000 een geweldige wedstrijd gezien in Australië. In Sydney. Cuba? Tijdens de Olympische Spelen tegen Cuba. Ja, 1-0. En Hans, oh. nou ietsje meer. Oh, okay. Maar nou, het heb... was volgens mij 4-3. Maar het maakt Drie niet uit. Hens Meulens. En Sensley Meunes sloeg toen een uh, driehongslag, waardoor Nederland won. Hij speelde voor het Nederlands team, uh, is ex-Yankee-speler... heeft heel veel geld verdiend in Japan. En hij is de hitting-coach van uh, San Francisco Giants. Belangrijke jongen, want hij vertelt aan die grote jongens, zoals Sandoval, die we hoorden... Eh, eh, en eh, andere geweldige spelers, eh, hoe ze het beste kunnen gaan slaan. En dat ze dat eh, goed hebben opgepikt, dat hebben ze laten zien. Ja, duidelijk. Nou, hij, gaat, uh, hij wordt dus de, de, de coach van de Nederlandse Honkballers. Blijlevers ja. komt erbij. Nou, ja, ja. hoorn als technisch directeur. Uh, je hebt een mooie sport om te volgen, jongen. Heerlijk. Het is ook genieten. Zeker. Maar ik mag nu weer gewoon op tijd naar bed. Uh, van mij wel, maar ik weet niet of je het doet. is <laughs> ja. de disco. Kan je? Wie weet, wie weet.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 What's your name? Who's your, your daddy? Who daddy be rich? Is he rich like me? Has he taken, he taken any time, any time, any time to, show to show you what you need to live? Tell him to me slowly. Like me has he taken take any, any time any time to show Disco, misschien voor Andy Houtkamp, maar niet bij ons... want wij uh, schakelen opeens snel door, alhoewel, snel door. We gingen terug naar 1969. Ik had hard het op mijn schouders, maar niet heus. De uh, zombies met uh, Time of the Season. We gaan het hebben over uh, voetbal wederom. En uh, we hebben aan de lijn op dit moment uh, Swansea, doelman... en reserve doelman van het Nederlands elftal, Michel Vorm. Goedenavond, Michel. Uh, goedenavond, Jack. Uh, gisteren in de ze tegen Manchester City... Uh, een vervelende blessure opgelopen... Uh, uh, laten we heel even uh, luisteren. Het gebeurt op het moment dat TVS de winnende voor Manchester maakt. Most of the work that Michel Vorm has done so far has been relatively simple. City will get it back, though. And here's Clichy. Well played, Clichy. City heeft een man down. City keep going met with Het It's Nassery who's on the deck. Tvez who hits it! And Manchester City breaks Swansea's hearts. En misschien was dat what wat City nodig had. Wonderful hit van Tevez. Het swinging away out of the reach of Michel Vorm. Hij is at full stretch. He can't get close to it. Ik hoor full stretch. Dat was yeah. uh, het moment. Ja, uh, het moment eigenlijk bij het afzetten. Toen uh, voelde ik het, uh, ja, als het ware, echt scheuren in mijn lies. En uh, ik had voor de, voor de wedstrijd al de, de afgelopen week, had ik al een beetje last van, van mijn lies. Daar hebben we ook aan behandeld. En eigenlijk tijdens de wedstrijd werd het erger. En uh, ja, op het moment dat ik die duik moest, moest maken, toen uh, ging het helemaal mis. Dus eigenlijk achteraf uh, was uh, niet spelen verstandiger geweest? Um, ja, dat is achteraf, weet je wel. Kijk, uh, je, je kent je lichaam wel. En uh, ik, heb, uh, ik had nog nooit eerder een, een, een spierblessure gehad. Dus... Mm -hmm ja dan weet je, dan heb je ook zoiets van ja ik, ik probeer deze wedstrijd gewoon, uh, gewoon goed uh, uh, ja, uit te zingen en dan uh, deze week een beetje rust pakken en zorgen dat ik weer fit ben voor Chelsea en uh, ja, ik moet zeggen dat uh, dat ik het niet had verwacht dat het zeg maar zo snel zo slecht ging aflopen maar goed uh, ja die dingen gebeuren en uh, een beetje wordt dan ook uh, in de toekomst... dat je dan toch beter naar je lichaam moet reizen. Ja, ingescheurde lies. Uh, dat klinkt, ja. wel, vind ik, altijd heel, heel naar. Uh, heel, uh, een beetje eng zelfs. Uh, Hoe lang staat ja. daarvoor? Wat dan uh, voor ja, het herstel? Ja, voor het herstel staat toch 6 tot 8 weken. Omdat het uh, gewoon hartstikke goed moet herstellen. En de doorbloeding in je lies... is gewoon wat minder ja. dan... Uh, de rest van je, van, je, van je lichaam. Van dan in je bovenbeen of je hemstring of zo. Dus dat duurt gewoon wat langer. Alleen uh, het voordeel is dat... Dat hij dus niet te af is geschud, dus dan, dan, anders zou ik nog uh, een operatie moeten ondergaan. Nou, hij is voor de helft ingeschud, maar goed, dat is al erg uh, genoeg. Maar, um, en pijnlijk, ja. hè? Ja, pijnlijk, ja. Dus ik moet ook zeggen dat ik nu de laatste uh, ja, uh, twee dagen heb ik nog wel, uh, ja, nog wel last. Ja. Alleen, uh, ja, ik probeer gewoon zo snel mogelijk weer uh, ja, zo fit mogelijk te raken... en dan uh, gewoon verder gaan waar we mee bezig waren. Hoe gek het ook klinkt, heb je eerder last gehad van je rug? Sorry? Heb je ooit eerder last gehad van je rug? Omdat het heel vaak vanuit een rug komt ook, de Lies? Ja, nee, precies. Het is eigenlijk een combinatie van, uh, ja, van de afgelopen ja, ik denk maanden. De ene keer heb je weer wat last van je rug. Of, of, of, het heeft allemaal met bepaalde ja. factoren te maken. En dat, ja, dat, dat is, je sluit niks uit natuurlijk. Maar goed, uh, ja, wat ik zei, af en toe moet je toch beter luisteren naar je lichaam. Maar uh, ja, het is niet, dus dan moet je toch... Uh, ja, toch gewoon verder. Ja, het, het gaat hartstikke goed met jou. Uh, je staat ja. in de belangstelling. Uh, er wordt een, zeg maar een beetje aan je getrokken. Heb jij daar zelf ook wat van gemerkt? Of lees je dat dan alleen maar? Of wordt je zaakwijnemer zo nu dan inderdaad gebeld van... Uh, What's the price of this form? Ja, er wordt wel veel gesproken natuurlijk. Uh, je weet zelf wel een beetje hoe dat gaat in Engeland. Uh, als, het, uh, als het gaat vooral, dan, uh, ja, dan, dan, dan weet ze je wel te vinden of een verhaal te maken. Maar ik moet zeggen, er is uh, eigenlijk geen club... Uh, Concreet geweest om naar over te nemen. Uh, alleen, uh, ja, dat er uh, over je wordt gesproken, positief en, en geschreven, dat, uh, dat is alleen maar mooi. Alleen, uh, ja, ik heb niets bijgetekend bij Spanje, bij, bij maar goed, je weet, je weet nooit wat uh, nee. er nee. gebeurt. Uh, je, je, je mist een paar wedstrijdjes: Chelsea, Liverpool, Southampton, Newcastle, Arsenal voor de competitie, Liverpool voor de beker. Nou ja, goed, oké. Okay. Als je het snel zegt, mis je eigenlijk heel weinig. Uh, <laughs> ja. Je hebt tegen Manchester City gespeeld. Heeft Ajax kansen uh, volgende week bij uh, City? Ja. Zeker, zeker. Je merkt toch dat ze sowieso niet in een goede doen zijn. En uh, ja, wat, wat mij opvalt maar het viel maar afgelopen Ze doen ook best wel op. Dat ze, ik denk niet, uh, niet echt een, een team zijn. natuurlijk uh, hebben ze individueel hartstikke goede spelers, maar ik denk, uh, dat merk je gewoon als het minder gaat met ze dat ze toch uh, ja, een beetje uh, ja, egoïstisch. Uh, door uh, gewoon hun eigen wedstrijd te spelen. En ik denk uh, ook uh, de kracht van AF is sowieso uh, het goede precies spelen en zo. Maar ook uh, dat ze als team gewoon, uh, gewoon voor elkaar werken. En uh, ik denk als ze gewoon dezelfde lef toonden die ze in de arena toonden. Dat ze gewoon uh, ook gewoon een goed resultaat in de Manchester kunnen halen. Heel goed jongen. Uh, ik wens je een voorspoedig herstel. Uh, herstel. Ja, uh, ja oké, okay, je zal het niet te lang houden. Je hebt het maar voor de lease. Ja. Oké. Okay. <laughs> oké, okay, bedankt Dick. Fijne avond. Dank je Michel. Wij gaan verder dan nog met uh, Ado Den Haag. Want uh, ja, we hebben het over bekervoetbal. De derde spelronde van de KVB-beker staat voor de deur. Morgen, woensdag en donderdag staan er een aantal leuke wedstrijden op het programma. Groningen-Ado bijvoorbeeld. Danny Holla is aanvoerder van Ado en heeft een verleden bij Groningen. Vorig jaar verkast hij in de winterstop vanuit het noorden naar VVV. En dit jaar is hij belangrijk voor Ado Den Haag. Holla heeft geen wraakgevoelens richting FC Groningen. Nee, dat niet. Nee, zeker niet. En Ik denk dat je dat ook nooit, uh, nooit moet hebben. Want... Ja, meestal als je dat krijgt, dan, uh, dan gaat het vaak tegen je werk in dit soort wedstrijden. En ik heb ook geen reden om uh, wraakgevoelens te hebben, dus uh, nee, dat is uh, niet aanwezig. Maar je bent niet op de meest elegante manier vertrokken uit, het, uit de Euroborg? Uh, nou ja, uh, ik had liever uh, ja, daar het seizoen afgemaakt, zeg maar. Maar ja, door omstandigheden ben ik in de winst op naar VV gegaan. Uh, ja, voor mij was dat een goede keus geweest. En, ja daarom uh, ben ik daarom niet meer teruggekomen bij Groningen. is het afscheid misschien een beetje anders geworden dan, uh, dan verwacht. Maar is het niet zo dat, uh, dat je na, toen je naar VVV, VVV ging al besloot van ik ga niet meer terug naar het Noorden? Uh, nee, dat was niet besproken. Ik, uh, ik wou gewoon voor mezelf weer voetballen. Ik had nog één jaar een contract bij Groningen. Dus uh, ja, het was gewoon belangrijk voor mij om, uh, om weer te spelen. En ja, bij VVV kon, uh, kon ik dat zeker doen. En, ja, heb ik ook elke wedstrijd gespeeld en elke, elke minuut meegepakt. En ja, dat was voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste helemaal, na mijn blessure. Dus ja, op zich uh, ja, was dat voor mij gewoon uh, op dat moment het belangrijkste. Vind je met een lange neus naar Groningen het gemak waarmee ze hier hebben laten gaan? Nee, zeker niet. Zeker niet. Ja, je weet van tevoren nooit hoe dingen lopen. En uh, ja, ik moet zeggen, ik, ik voel me hier heel goed op mijn gemak. En ik krijg uh, heel veel vertrouwen van de trainer. En uh, ja, ik moet zeggen, ik ben wel een type speler die dat ook nodig heeft. En ja, ik denk dat ik... Uh, tot nu toe wel, uh, ja, wel van waarde ben voor dit team, alleen ik denk dat ik ook nog wel, uh, wel beter kan. En ja, je kan van tevoren nooit zeggen als ik bij Groningen was gebleven dat het uh, misschien ook zo zou lopen. Maar als je van waarde bent, dat blijkt wel, want je bent, uh, je bent niet voor niks aanvoerder. Nee, klopt. En dat is ook een uh, groot compliment uh, voor mij, denk ik, uh, als je net nieuw bij een club komt. En ja, dat geeft ook aan uh, ja, hoe de vertrouwen hier is. En ja, wat ik net al zei, ik ben wel een speler die dat ook, uh, die dat ook nodig heeft. En uh, ja, ik voel me gewoon heel goed hier op mijn plek. De om, als uh, de buitenwacht zegt, hij is een echte aanvoerder. Is dat zo? Ja. En dat is niet alleen een handje geven en uh, zeggen, nou uh, kop of munt en uh, de aftrap of uh, doelverdering, maar hij is een echte aanvoerder. Ja, nee, dat weet ik niet. Uh, dat zouden andere mensen moeten beslissen. Ik, ik heb wel altijd gehad dat als ik iets vond, dat ik er iets van zeg. En ja, ik denk ook voor mijn positie op het veld dat ik uh, ja, dat je de boel moet aansturen. En ja, dat heeft altijd wel in me gezeten. Dus uh, ja, wat, ik weet niet of ik dan een echte aanvoerder ben. Want als ik de band niet zou dragen, zou ik dat ook zo doen. Dus ja, dat heb ik in het begin van toen ook gezegd. Voor mij veranderen op dat moment niet heel veel. Als ik dan naar de Ronald's kijk, zeg ik draag, Ado gaan ga lekker alles op de beker gooien, want in de competitie kan jullie bitter weinig gebeuren. En de beker, ja, daar is heel veel eer te behalen. Ja, klopt. Het is ook wel leuk om, uh, om verder te komen in de beker. Ik moet zeggen, bij Groningen ben ik ook nooit echt heel ver gekomen in de beker. Dus ja, het lijkt me wel een keer leuk om, uh, ja, om verder door te komen in de beker. En ja, Het is ook uh, de kortste route naar Europees voetbal, dus uh, ik denk dat iedereen dat ook wel weet. Dus ja, het is altijd leuk om, uh, om verder te komen in de beker. Is de druk bij Groningen niet veel een groter dan bij ADO? Nee, dat denk ik niet. Uh, ja, het is altijd lastig. Ik denk dat je als voetballer altijd druk hebt en bij nee, elke club. Ik bedoel meer dat het bij Groningen toch allemaal een beetje tegen is gevallen tot dusver. Uh, nou ja, Groningen heeft een beetje een moeizame start gehad. Maar ja, als je kijkt naar het uh, aantal punten, staat het allemaal nog heel dicht bij elkaar uh, qua positie op de ranglijst. Dus ja, het seizoen is ook nog heel lang, alleen uh, ja, ze hebben natuurlijk heel veel aankopen gedaan. En ja, misschien hadden ze daar in Groningen meer van verwacht, dat weet ik niet. En het is altijd moeilijk om, uh, om met veel nieuwe spelers een team aan te passen. En dat hebben wij hier ook wel gemerkt. Ik moet zeggen dat wij dat wel uh, snel hebben opgepakt. Maar ja, wij hebben ook wel uh, behoorlijk een nieuwe jongens lopen. Dit was langs de lijn voor deze avond. Direct het oog op morgen. Jinek zit al in de startblokken. Dus uh, het zal ongetwijfeld ook over het regeerakkoord gaan. Goedenavond en tot ziens. Dag.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 Want hoe meer mensen orgaandonor zijn, hoe groter de kans dat mensen die op een wachtlijst staan kunnen overleven. Word ook donor. Of vraag een ander. Op jaofnee.nl. of nee ja hoor! Nu, in beeld en geluid, horen, zien en lachen, een eigen tentoonstelling. Mm -hmm.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 Lees nu de biografie van cultuurondernemer Joop van den Nende. Openhartig verteld door hemzelf en vele anderen. Joop van den Nende, de biografie. Ook verkrijgbaar bij Bruna. Kijk eens, een kopje koffie. Oh, lekker. Wat goed van je. Ja, dat is zeker goed. Voor Fairtrade koffieboeren in ontwikkelingslanden.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 Dit is Radio 1.